Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom en Suzanne Bosman. Na vijftig, tinten grijs en ander uh, ingewikkeld gedoe in de slaapkamer moeten we maar terug naar de gewone leuke seks, zegt journalist Marleen Jansen. En die is zo direct te gast hier in Radio 1 vandaag. Net overigens als de Nederlandse ambassadeur in Qatar, Yvette van Eekhout. Nu het nos Journaal met Norald de Israëlische oud-premier Sharon is in besloten kring begraven... op zijn boerderij in de negev woestijn Dat gebeurde met militaire eer. Hij ligt naast zijn echtgenote Lily, die in 2000 overleed. Vanmorgen werd Sharon herdacht in het Israëlische parlement. Daarna werd de kist door militairen naast de rot gebracht... waar Sharon woonde. De stoet stopte onderweg in Latroen... waar Sharon tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1948 gewond raakte. De oud-generaal en oud-premier overleed zaterdag... na acht jaar in coma te hebben gelegen. Hij was 85 jaar.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 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry en zijn Russische ambtgenoot Lavrov... hebben in Parijs gesproken over een staakt het vuren in delen van Syrië. Volgens Kerry is gesproken over een bestand in Aleppo. Het overleg is ruim een week voor de geplande vredesconferentie over Syrië in Zwitserland. Die begint volgende week woensdag. Of alle betrokken partijen daarbij aanwezig zullen zijn is nog onzeker.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 Er is opnieuw actie gevoerd bij een locatie van de Nederlandse aardoliemaatschappij in Scheemda. Twee leden van een actiegroep hadden een spandoek opgehangen aan het hek rond het terrein. Ze maken zich zorgen over de aardbevingen in de provincie Groningen. Die worden veroorzaakt door de gaswinning. Gisteren hebben actievoerders drie installaties van de NAM bezet. Een van hen heeft op RTV Noord nog meer acties aangekondigd. Dit was een dus die uh, al een paar maanden op de plank lag te wachten. Even juist het juiste moment afgewacht, maar er ligt nog een. Maar dat is uh, groot, gigantisch groot. Volgens onbevestigde berichten komt minister Kamp van Economische Zaken... vrijdag naar Groningen om uitleg te geven over het onderzoek naar de gaswinning. Op de Westerschelde is een grote zoekactie gaande... naar iemand die overboord is gevallen van de veerboot tussen Vlissingen en Breskens. Een getuige zag dat de man in het water viel. Het is onduidelijk of dat per ongeluk gebeurde of dat hij met opzet is gesprongen. Kustwacht over de reddingsactie. We hebben twee helikopters, een vliegtuig ingezet... vier reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij... En een politieboot is ook ter plaatse. Daarbij nog een heel aantal loodboten uh, die daar in de, in de buurt varen. Dus we hebben geld ingezet om deze persoon te gaan zoeken. Het weer geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. Plaatselijk een bui, vooral in het westen. En het is 7 tot 9 graden. Bij een matige aan zeevrij krachtige wind. Morgen vooral in het westen, midden en zuiden soms regen. In het noordoosten en oosten eerst nog wat zon. En de avond trekt de regen naar het noordoosten. Het wordt morgen zo'n 6 graden.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 Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mom. Je kunt ze eten, maar je kunt er ook je huis mee schilderen... en je auto op laten rijden. Algen, dat is het nieuwe wonderproduct. En de Nederlandse ambassadeur in Qatar, zijn vrouw, Yvette van Eeghout. Met haar gaan we praten in Radio 1 Vandaag. In deze week van maandag tot en met donderdag... praten we met ambassadeurs uit verschillende interessante landen. Vandaag is het Qatar, land van de oliedollars, Nu vooral in de belangstelling vanwege het WK-voetbal in 2022. De discussie of dat niet in de winter gespeeld zou moeten worden... vanwege de hitte. Maar ja, het is ook het land van Al Jazeera bijvoorbeeld. En het land dat Syrische rebellen financiert. Traditioneel, conservatief, maar ook hypermodern. De gast is Yvette van Eekhout. Ze maakt haar als ambassadeur in deze golf. Staat. Goedemiddag, mevrouw van Eekhout. Goedemiddag, mevrouw. Ja, Ik heb al een paar keer gezegd, u bent een vrouw. En dat vinden we dan bijzonder. En dat is meestal heel erg flauw om dat te zeggen. Maar in zo'n land als Qatar toch wel een beetje. Hoe werkt dat voor u? Dat werkt op zich heel goed. Uh, ik krijg de, vra de vraag heel vaak hoor. Maar uh, op zich als diplomaat. Ik als ambassadeur vertegenwoordig ik natuurlijk uh, ons land. En uh, dat, dat wordt op die manier uh, officieel opgevat. En of, uh, of het nou een vrouw is of een man maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dus, uh, maar u moet ook mensen handen schudden en zo? Ja. Dat uh, kan ook allemaal. <laughs> er wordt, uh, nee, in, in Qatar is dat, uh, is dat, is dat geen probleem. Dus ik, ik heb het nog niet meegemaakt dat iemand mij de hand niet wilde schudden. Ja, want ik heb wel eens een boek gelezen van Betsy Uding bijvoorbeeld. Ook, ook een diplomate ook die, die daar lang gewoond heeft. En die, die vond het verschrikkelijk. De omgang met mannen daar. Maar ja, dat, dat deel ik dus u... niet. Nee, nee. nee Nou moet ik zeggen, als ambassadeur is dat wellicht ook anders. Omdat je daar, uh, wat ik al zei, als hoogste tegenwoordiger van, uh, van een land zit. Uh, maar ik, ik, heb, uh, ik heb daar uh, nog helemaal geen negatieve ervaringen mee. Ja. Is het een leuk land, Qatar? Ja, het is een enorm dynamisch land. Het is erg in beweging. Ze zijn in een hele korte tijd uh, ontzettend veel aan het moderniseren. En, en uh, ja, zoals u inderdaad weet, uh, actief uh, internationaal en in de pers... Uh, trekken ze ook veel aandacht. Dus uh, het is een, uh, ja, het is een spannende, spannende post. Nou, dat kunt u wel zeggen. In de pers trekken ze veel aandacht. Ze trekken veel topsportevenementen aan bijvoorbeeld. Natuurlijk uh, het WK voetbal in 2022. Weet u nu al zeker of dat in de winter of de zomer gaat gebeuren? Nee, ik denk dat we die beslissing aan de FIFA moeten laten. Uh, die hebben gezegd dat ze daar na Brazilië over gaan besluiten. Uh, er komen ontzettend veel geluiden uh, van binnen en buiten... over wel of niet zomer of winter. Maar ja, voorlopig is het, is het aan de FIFA om daar een uitspraak over te doen. En dat wachten we dan af. Maar wat vindt u zelf? Het is wel heel warm hè in de zomer... Het is daar zeker heel warm. Het ligt er een beetje aan welke maanden het zijn. Maar uh, ja, kijk, de Qatari zeggen winter of zomer... voor ons maakt het niet zoveel uit. We, we moeten met oplossingen komen en dat doen maar we. Maar die zijn het gewend. Ja, nou ja, kijk, de, de sporten in, in, bij 50 graden is natuurlijk geen succes. Maar dat gaan ze, ook niet, dat, dat gaan ze natuurlijk ook niet, uh, niet van ons vergen. Of van de sporters dan in, in dat geval. Maar uh, nee, ja, kijk, het Nederlands Bedrijfsleven bijvoorbeeld heeft al gezegd... wij kunnen oplossingen bieden voor, uh, voor, beide, voor beide scenario's. Ja. Dus nou ja, er. Lo even los nog van, van de, inderdaad dan het moment waarop het georganiseerd wordt. er is natuurlijk ook veel kritiek op om uh, bijvoorbeeld... om die WK op tijd uh, voor elkaar te krijgen. Wordt er heel erg gebouwd door honderdduizenden gastarbeiders... waar er ongeveer, eh, volgens de eh, meest recente berichten... Eh, per dag één arbeider overlijdt. Eh, speelt u daar als ambassadeur een rol in? Praat u daarover met de verantwoordelijken daar? Ja, zeker. zeker. De, de, de Qataris zijn zich zeer bewust van, uh, van, van de situatie. Ik denk dat het op zich helemaal niet slecht is... dat, er, dat de media daar aandacht aan besteedt. Uh, zij, zij, uh, zij weten dat er, dat er problemen zijn. Het is wel uh, goed om u te realiseren... dat 85% van de bevolking in Qatar uh, ongeveer gastarbeider is... op verschillende niveaus, maar veel uh, uh, laaggeschoolde arbeid. Dus dat moet allemaal in de gaten gehouden worden. De arbeidsinspectie daar is, uh, is klein. Vergeleken bij natuurlijk de, de enorme omvang. Van de, van de gastarbeidersgemeenschap. Maar de Qatari hebben zelf aangegeven ermee in hun maag te zitten. En, en uh, die gaan uh, heel actief op zoek naar, uh, naar oplossingen. Om dus de wet die, uh, die allerlei dingen voorschrijft... op het gebied van arbeidsomstandigheden... om die ook vervolgens uh, te zorgen dat die ook wordt geïmplementeerd. Dat Wat? ziet u ook? Ja, nee, dat zien we zeker. Ik heb veel contact met het ministerie van, uh, van Arbeid. Ik heb met de minister van Arbeid hierover gesproken. Ik heb met de voorzitter van de Mensenrechtenraad erover gesproken. De minister van Olie en Gas. Uh, met de voorzitter van het Olympisch Comité. En, en uh, ja, ze zijn zich allemaal zeer bewust van de, van, uh, van de problemen. En, en uh, ik, heb, ik heb wel zeker het idee dat ze het, uh, dat ze het echt uh, actief ter hand nemen... Uh, maar wat gaan ze dan doen? Uh, nou, ze zijn nu in onderhandeling, of in onderhandeling, in, proces met, uh, in gesprek met, uh, met de ILO, dus de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève, uh, om een programma op te stellen om de, om de, om de meest schrijnende gevallen meteen aan te pakken. Ze zijn uh, heel veel nieuwe uh, uh, zeg maar accommodatie aan het, uh, aan het bouwen, die, die veel meer voldoet aan de standaarden van de wet. Uh, want die zijn heel duidelijk, die standaarden. En uh, wat, wat wij doen als, uh, als ambassade... is ook uh, met het Nederlands bedrijfsleven dit uiteraard bespreken... maar ook laten zien hoe het dus wel kan. Want er zijn Nederlandse bedrijven, uh, zoals Dames Shipyards... Uh, die, die, hebben, ja, die hebben wel hele hoge standaarden voor hun uh, arbeiders. En dat wordt ook daadwerkelijk gecontroleerd? Ja, dat wordt ook gecontroleerd. Ja, daar moet het bedrijf natuurlijk zelf ook op toezien. Het is dus deels de arbeidsinspectie uh, die echt te klein is in Qatar. En dat gaan ze dus nu verdubbelen. Uh, maar het is ook het bedrijf zelf die in zijn hele keten verantwoordelijk is voor wat er gebeurt. Uh, dat is lastig, want het begint natuurlijk al in landen als Nepal en Bangladesh... waar een arbeider wordt gerecruteerd uh, onder bepaalde voorwaarden... die in Qatar blijken uh, nou ja, anders te zijn... Uh, dus, het, dus het is een, het is een, een probleem wat zeg maar, door verschillende landen ook moet uh, opgelost worden. Dus door, door Qatar, maar ook door de landen waar, waar de meeste arbeids, uh, uh, gastarbeiders vandaan komen. En zo is dus uh, zeg maar een, een onderwerp als arbeidsomstandigheden voor u een belangrijk thema geworden. Ja. Uh, verder kan ik me voorstellen dat u zich heel veel bezighoudt met, ja, met zaken deals, hè? Ja, ik denk dat het uh, ja, op dit moment gaat het gewoon uh, ontzettend hard in de golf. Er wordt ontzettend veel uh, gebouwd in Qatar ook specifiek, maar bijvoorbeeld ook in Dubai. Uh, Nederlandse bedrijven zijn natuurlijk uh, naarstig op zoek naar opdrachten. En wat wij uh, doen als, uh, als ambassade daar is zorgen dat we weten wat er speelt. Uh, en ook zorgen dat zij daar binnen kunnen komen waar, uh, waar de opdrachten worden vergeven. Uh, de economische diplomatie zoals dat dan heet. Uh, en, en de contacten warm houden. Ja, waar is ja. dat? Kunt u daar voorbeelden van noemen? Um, nou ja, er zijn natuurlijk de instanties die de publieke werken, dus de infrastructuur uh, uh, aan, uh, aan laten leggen. Die hebben enorm grote contracten te vergeven. Maar er zijn ook bijvoorbeeld uh, musea. Er worden ontzettend veel musea uh, gebouwd in Qatar op dit moment. En, en de ontwerpen daarvan zijn allemaal hele gerenommeerde architecten. We hebben fantastische architecten natuurlijk in Nederland. Naast Rem Koolhaas hebben we nog een aantal uh, hele goede architectenbureaus... die, die, uh, die prima daar... Uh, daar een rol zouden kunnen spelen. En dat, dat, uh, ja, dat bevorderen wij dan dus ook. En als je als bedrijf een opdracht wil binnenhalen... wat moet je dan doen? Nou, sowieso heel goed weten wat er, wat, er, wat er precies speelt en wat er gevraagd wordt. Uh, heel flexibel zijn, want je moet opeens een, een voorstel inleveren... en dat kan opeens veranderen. Uh, of de, de, de leverdatum kan opeens veranderen. Dus je moet wel zorgen dat je, daar, uh, dat, je, dat je het ook kan leveren uiteindelijk. En veel netwerken, dus je moet er zijn. Je moet echt je gezicht laten en zien En doet u daar. dat ook op een speciale manier? U hebt ook in Cairo gewerkt uh, bijvoorbeeld. U kent de Arabische wereld goed, zou je kunnen zeggen. Is het, praat u anders met mensen daar dan bijvoorbeeld met is het een andere manier van zaken doen, van gesprekken aangaan? Ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat in de Arabische wereld... dat je de tijd neemt, uh, dat je dat je realiseert wat de gebruiken daar zijn. De gastvrijheid het is ontzettend belangrijk om gastvrijheid te aanvaarden. Want wij zijn als Nederlanders nogal eens recht door zee... Uh, maar zij willen heel graag dat kopje thee en die dadels aanbieden. En als je dat niet aanneemt, is dat eigenlijk gewoon niet beleefd. Het cliché dat je ook eerst de hele familie af moet met... hoe gaat het met die en hoe gaat het met die? Nou, dat, dat valt wel mee. Want op zich zijn de Katariën toch nog wel heel zakelijk. Maar het is wel aardig om even over voetbal te praten... om even over uh, verschillende thema's, desnoods het weer... Te praten voordat er ter zake wordt gekomen. Maar de Qatari komen ook wel vrij snel ter zake hoor. Maar even, even de gebruiken wel in acht nemen, inderdaad. Nou, bent u ook een van de ambassadeurs die veel twitteren? Hè? Ja. Dat wordt ook aan u gevraagd door minister Timmermans. Die vindt het belangrijk dat u open bent. Is dat niet lastig voor een diplomaat? Want ja, diplomaten die moeten toch ook altijd een beetje geheimzinnig doen. Nou ja, kijk, op bepaalde, op bepaalde dingen kan je het heel goed inzetten. Ik denk dat het voor ons belangrijk is om te laten zien wat we doen. Uh, want veel mensen uh, denken inderdaad... dat we allemaal uh, uh, geheime, in geheime achterkamertjes uh, deals sluiten. Maar wij zijn gewoon bezig met economische diplomatie. En dat is helemaal geen geheim. Wij werken aan de gunfactor. En het is goed om dat te laten zien. Ook de gunfactor? Ja, de gunfactor voor Nederland is voor mij... een van de belangrijkste uh, result de resultaten die ik wil bereiken in, in, in, in Qatar in dit geval is dat, dat zij uh, Nederland het gunnen. Dat zij zeggen van, ja. ja, wij willen graag Nederlandse bedrijven... willen graag Nederlandse input. En u wilt laten zien hoe u dat dan doet, bijvoorbeeld via de sociale media. Ja. Nou zit morgen hier uh, de ambassadeur van Frankrijk. Uh, wat maakt het uh, veel leuker in Qatar dan in Frankrijk? Nou, veel leuker weet ik niet. Want ik weet zeker dat mijn collega Cronenburg het enorm naar zijn zin heeft in Parijs. Het is een heel ander pakket. Uh, het is een, uh, de, de, de relaties met uh, Frankrijk zijn natuurlijk heel breed... Op allerlei gebieden. Eh, Kronenburg is ook een zeer ervaren diplomaat. Dus dat is, dat is daar zeer ja. nuttig. Minder thee en dadels denk ik wel. Hè? Minder thee en dadels. Maar mm -hmm. de Fransen hebben natuurlijk ook wel hun eigen gebruiken. Maar eh, nee, is, in Qatar kan ik, kan ik me dus echt wel heel erg focussen... op, het, eh, op, op, op de economische diplomatie. En op, eh, op echt het binnenhalen van, van opdrachten voor de BV Nederland. En dat vind ik ontzettend leuk om, om te doen. Nou, Veel succes daarbij. Dank u wel dat u me mocht ontmoeten op deze middag in Radio 1 vandaag. Mevrouw van Eekhout. Graag gedaan. Dank u wel. Ambassadeur in Qatar. Crazy. De Nederlandse hockeymannen hebben de derde poolwedstrijd... van de Hockey World League gelijk gespeeld tegen België. Het werd 2-2. En daardoor is Oranje derde geworden in de pool. Tim Steens, hockeycommentator bij de NMES. Welkom, Tim. Ja, een beetje je wisselvallig, toen tot nu toe kun je zeggen. Voor de ja, mannen. klopt. Ja, ze hebben de eerste wedstrijd zaterdag... Uh, nee, vrijdag was dat heel slecht gespeeld. Toen verloren ze met 5 tegen van Argentinië. En toen was ja, echt, uh, het was een hele slechte prestatie. Een dag later wonnen ze met 1-0 van Australië. De regerend wereldkampioen. Dus het was ineens een ommekeer. En vandaag moet ik zeggen, hebben ze daar een beetje tussen gespeeld. Niet goed, niet slecht, maar Wat is er dan het was 50-50. Nou ja, kijk, ze zijn in voorbereiding op het WK... Dat gaat eind mei, begin juni in Den Haag gespeeld worden. Dus daar is het ook een beetje een oefentoernooi voor. En het gekke van dit toernooi is dat je met twee pols van vier... Ben je voor het toernooi al zeker van de kwartfinale? Dat is een beetje een heel raar systeem. Maar goed, dat hebben ze zo eenmaal bedacht. Dus dan ligt de motivatie niet zo hoog? Dat denk ik, ja. Want de eerste wedstrijd dachten ze Argentinië kunnen we wel hebben. Nou, Goed, dat ging helemaal fout. Het is maar dus... goed dat Van Gaal niet in de hockey <laughs> zit. Want anders zou hij zo een donder geven. Ja, maar er, zijn ook, er is heel veel kritiek van coaches uh, op dit systeem toch wel. gekomen. Ja, want je kan bijvoorbeeld drie poelwedstrijden verliezen. En dan kan je toch het toernooi winnen. Dat is natuurlijk heel raar. Dus, maar goed, deze drie poolwedstrijden, wat je zei... Mm -hmm. zijn zeg maar, om de plaatsing voor de kwartfinales af te dwingen. Nou, Nederland is, dat zei je, al derde geworden in de pool. Dat betekent dat ze gaan spelen tegen de nummer twee uit de andere pool, En dat wordt hoogstwaarschijnlijk Duitsland. Hey. Want die moeten nog spelen tegen India zometeen. Uh, nou, ik ga ervan uit dat ze die winnen. En dan worden zij tweede, want Engeland is al eerst in die andere pool geworden. Dus Nederland tegen Duitsland, dat wordt dan woensdag de eerste kwartfinale voor Nederland. Is dat een fijn Nederland. resultaat? Nou ja, ze hadden liever tegen Engeland gespeeld. Want ja. Duitsland is op zich, ja, is de regerende Olympisch kamp. Dus een hele goede ploeg. Maar goed, Engeland heeft niet voor niks drie wedstrijden gewonnen in die andere pool. En ook van Duitsland gewonnen. Dus ja, het is een, een stevige tegenstander, Duitsland. Maar goed, ja. het is altijd. Nederland-Duitsland altijd een mooie wedstrijd. Dus. Uiteindelijk moet je van iedereen winnen. wil je uh, eerste worden. Maar uh, want wat ging het dan vandaag eigenlijk niet zo goed tegen België? Nou, ja, kijk, het België... Maar iedereen vergeet dat België een opkomende natie is. Mark Lammers zit daar als bondscoach al, uh, al een tijdje. En die, uh, ja, ze staan nu vijfde op de wereldranglijst. Nou, dat is, een paar jaar geleden stonden ze dus ook twintigste. Ja. Dus hij heeft daar een enorme boost voor een enorme boost gezorgd voor het hockey in België. Dus het hele land staat ook achter die Belgen. Want het is, ja, het is een, een teamprestatie. En uh, ja, dat, dat vinden ze daar geweldig. Maar eigenlijk zit het, het, het voetbal zit in de lift. En, het, uh, en het hockey inderdaad. Jazeker. Het zit in de lift, absoluut. En Mark Lammers is natuurlijk een goede coach die daar het laatste zetje heeft gegeven. Dus niet meer zo dat we makkelijk van België winnen. Dus uh, wat dat betreft. Uh, ja, het was 50-50. vandaag. ik zei al: de uitslag doet helemaal recht aan de wedstrijd zelf. We kwamen wel 1-0 voor Nederland vlak voor rust. Daarna werd het 1-1. We stonden 2-1 achter met nog 10 minuten te spelen. Toen werden de twee Belgen met geel uitgestuurd. Dat betekent dat we 9 tegen 11 hadden. Nou, dat hebben ze goed uh, gedaan. Want uiteindelijk zorgde Jeroen Hetsbergen voor de gelijkmaker. En dat is ook de eindstand geweest. Dus ja, we konden beide coaches daarmee leven. En, uh, maar goed, het is nu op naar de kwartfinales. Die Belgen Precies. spelen dan tegen uh, Engeland. Die zijn vierde geworden in de pool. Vond ons niet zo erg, denk mm. ik. En want je eh, nee. kan beter Engeland hebben dan exact. Duitsland in zo'n kwartfinale. Maar het gaat er eigenlijk allemaal om wat het oplevert in het WK in Den Haag, begrijp Precies, ik. Misschien is dit ook wel tactiek. We zullen tegen die tijd zien of je gelijk hebt gekregen. Tim Steens, dankjewel. All je is het teken van de WK. Yo. Radio 1 vandaag. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. Ze zijn heel gezond, je kunt er verf van maken, vliegtuigen op laten vliegen. En je hebt ze in alle kleuren van de regenboog. En we hebben ze hier op tafel staan. Algen, daar hebben we het namelijk over. TNO ziet de toekomst in en bouwt de eerste algenfabriek van Nederland. Corjan van den Berg, goedemiddag. welkom. Uh, u bent algenonderzoeker bij uh, Kennisinstituut TNO. Uh, nou, zei ik net wel, alle kleuren van de regenboog. Maar stiekem, ik dacht gewoon dat ze altijd groen waren. Of blauw. Maar wat u meegenomen hebt, dat ziet er meer als tomatensoep uit. Ja, correct. Uh, en dat is ook juist daarom waarom ik uh, deze heb meegenomen. Om een beetje het idee te geven, nou, er is veel meer dan alleen de groene prut uit de sloot eigenlijk. Dus ja. algen kan je in alle kleuren en maten vinden. Waaronder dus het prutje van wat op de matensoep lijkt. Maar ook gewoon ja, geel, oranje, groen, paars zelfs. En bij TNO zijn ze ineens ontdekt... Nou, uh, we zijn niet de enige die daaraan werken. Wij werken er overigens ook al een paar jaar aan. En uh, algen zijn niet ontdekt. Wat wij, waar wij nu vooral aan werken is... Uh, we gaan kijken wat voor ingrediënten je er allemaal uit kan halen. Dus uh, in uh, algen, dat is, uh, zijn eigenlijk kleine drijvende plantencelletjes... er zit een, een, een rijkdom aan ingrediënten in die, uh, uh, die je eigenlijk kan gaan winnen. En als je die ingrediënten in allerlei... Manier, op allerlei manieren weet op te splitsen. Nou, Dan kan je bijvoorbeeld dus inderdaad verf mee, mee maken, maar ook een vervanger van visolie, hè, dat je vegetarische olieën kan uh, maken, tot zelfs eiwitten die je kan gaan gebruiken voor vleesvervangers. En dat kan allemaal in één en dezelfde fabriek dan? Of hoe Jazeker. werkt dat? Ja, dus uh, om, om het idee uh, uit te leggen wat wij nu aan werken is eigenlijk de analogie met een uh, melkfabriek is eigenlijk wel te maken. Hè. Dus hoe werkt dat uh, nu? Nou, dat is vooral eigenlijk boeren die produceren uh, melk en eens in de zoveel dagen wordt die melk opgehaald door uh, uh, de grote melkfabrieken. En in die melkfabriek worden dan allerlei producten ervan gemaakt. Hè. Dat kan dan uh, de, de magere melk, volle melk, yoghurt... Uh, tot en met babypoeders aan toe. Nou, datzelfde idee, datzelfde concept... kan je ook gaan toepassen uh, op algen. Dus die komen dan ook in een grote fabriek terecht. En in die fabriek gaan we dus alle ingrediënten uit elkaar halen. En hoe ziet zo'n fabriek er dan uit, zo'n algenfabriek? Nou, die algenfabriek, hoe die eruit ziet, dat weten we... 80% zeker ongeveer nu. We, gaan, we zijn nu dus met een, een, een grote proeffabriek aan het bouwen. En in die proeffabriek willen wij eigenlijk de, de puntjes op de i zetten voor een aantal van die grotere fabrieken die wij in de toekomst gaan bouwen. En uh, in die, in die proeffabriek uh, ja, staat er allerlei procestechnologische apparatuur. Ja, maar zijn het ja. zwembaden? Of Zo worden ze oorspronkelijk ja, dat, okay. gekweekt, de algen. Dat kan je bijvoorbeeld denken aan een soort van brede sloten... waar het water snel wordt rondgepompt, of in allerlei plastic buizen. Maar als je nou eenmaal die, die algen hebt gegroeid... ja, dan moet je er wat mee. Want al, het, al het, uh, dat groene goud dat zit eigenlijk gewoon in die, in die cellen zelf. Dus je moet die cellen dan open gaan maken... en dan uh, de ingrediënten van elkaar gaan scheiden. Ja, want de vraag is natuurlijk... Uh, die ingrediënten kun je ook op allerlei andere manieren uh, produceren. Is dit dan veel goedkoper? Dus uh, het mooie van algen is, is dat ze zo... Ze kunnen, je kan ze groeien op niet vruchtbare grond. En daarnaast groeien ze ontzettend snel. Je hoeft er geen landbouwgrond voor te gebruiken. Je hoeft er geen landbouwgrond voor te gebruiken, precies. Hè? Of iets waar, bijvoorbeeld, waar je normaal geen, geen mais kan verbouwen... zou je wel bijvoorbeeld uh, algen kunnen verbouwen. Ze, dus ze zitten niet altijd op water of zo? Sorry? Ze zitten, ze zitten dat... niet altijd op water? Of... Je hebt altijd water nodig yeah. om, uh, om die algen te groeien. Uh, wat er uh, ja, Alleen het uh, type water, dus uh, zout water, zoet water... dat kan verschillen en dat... dat ja, dat definieert eigenlijk ook weer wat voor type algen je gaat produceren. En je hebt licht nodig? Licht heb je zeker nodig. Daar heb je weer energie voor nodig? Nou, je kan ook de zon gebruiken. Dat gebruiken we ah. natuurlijk het liefst. Maar, maar in je... een fabriek ja, ja, in de... moet je een open dak hebben? Precies. Dus je, je hebt een, een open dak, zou je dan nodig hebben. Maar de, de algen die ga je natuurlijk buiten kweken. En dan vervolgens, als ze eenmaal gegroeid zijn, dan breng je ze in de fabriek en ga je daar de, de ingrediënten uithalen. Nou kun je er dus van allerlei dingen, dat schetst u al van maken... als je het er maar op de goede manier uit die algen haalt... van, van verf tot brandstof voor vliegtuigen. Zijn daar ook al contracten over gesloten? Bijvoorbeeld met, met KLM, ik noem maar wat. Nou, dus er wordt al een aantal jaren wordt daar onderzoek aan gedaan... om brandstof te maken uit algen voor, eh, voor vliegtuigen. Dus gewoon de biokerosine, eh, dat is... Eerlijk gezegd, dat is toch een, een behoorlijke. Nou, dat duurt nog wel een tientallen jaar voordat dat echt gaat. Echt letterlijk gaat vliegen dan. Um, op de korte... Technisch of. Nou, nee, nee, het is gewoon prijstechnisch. Het is nog te duur. Het is nog te duur. Dus het loont meer om er hoogwaardigere componenten uit te halen. Ten dus wat gewoon... zijn de eerste producten die we wel op de markt zullen zien dankzij die algen? Uh, de omega vetzuren die gaan, uh, die de gaan vis de visoliepillen zeg maar. de vis ja. die kan je nu al vinden in bepaalde winkels. Dat gaat er een grotere, uh, grotere rol spelen. Dus in plaats van pillen zal er ook die, die omega olie die zullen bijgemengd gaan worden in allerlei andere producten. Uh, dus dat zullen de de eerste applicaties zijn. En verf? Verf. Uh, zeker. Dus je kan ook uh, pigmenten eruit halen. Hè? Dus de groene kleur en die oranje kleur. Als je die weet te scheiden van de, de eiwitten of de olie. Die kan je dan mooi gaan gebruiken voor, voor verf. En uh, door al die componenten te gaan gebruiken. Hè? Dus je haalt er verf uit. Je haalt er olie uit. En je haalt er uh, eiwitten uit die je kan, kan gaan eten. Dan heb je een, hele mooie, een heel mooi commercieel plaatje voor handen. En wat betekent dat voor Nederland, voor ons land? De, de, gaan wij inderdaad een algeproducerend land worden? Nou, eh, zoals je, als je nu naar buiten kijkt... dan eh, zie je ook de, de zon eh, die schijnt deze maanden niet al te lang. Eh, dus eh, we zullen dan de concurrentie moeten aangaan... met eh, landen als eh, ja, Spanje of eh, alles langs eh, bij de Evenaar. Daar zijn de omstandigheden veel beter. Daar zijn de omstandigheden veel beter. Maar desalniettemin zijn er een boel bedrijven... toch geïnteresseerd in algen. Want ze willen toch niet afhankelijk zijn van allerlei landen, om te gaan importeren. Je wil ook gewoon lokaal geproduceerde goederen wil je hebben. En daarom is het zeker interessant... om toch ook algen hier in Nederland te gaan kweken. Ja. En het, het is altijd milieuvriendelijk? Yes. Echt waar? Ja. Als altijd Als er maar algen op staat, dan, dan is het Het kost okay. redelijk veel energie om te maken. Ja, maar als je het gaat... licht waar we het al over hadden bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. En die scheidingsprocessen wellicht. Ja, correct. Mm -hmm. Dat kost energie. Uh, als je dan toch gaat kijken naar, de, naar voeding bijvoorbeeld... Hè, en, je ga, en algen is toch een vorm van plantaardige, plantaardige voeding... dan scoort het toch beter op de duurzaamheid dan uh, dierlijke uh, voeding. Hè, dierlijke eiwitten bijvoorbeeld. Wat zijn dat nou voor rode algen die hierbij Nou, dit zijn uh, algen uit Australië. En uh, die maken eigenlijk dus een oranje kleurtje aan... Uh, om zich te beschermen tegen de zon. Dus daar is dan zoveel zon... dat ze zich eigenlijk een soort van uh, ja, zonnebrandcreme eigenlijk gaan aanmaken... om dan toch uh, te Groeien overleven. ze dan ook minder hard? Uh, nou, ze groeien minder hard, maar... Uh, Anders toch, helpen ze zelf het dus concept aanmaken. om zeep. Ja, precies. Maar wat zij dus aanmaken... dat, dat wordt dan weer gebruikt als, als kleurstof. Dus dat is weer uh, ontzettend veel geld waard. Dat dus dan uh, carotenen, zo heetten die uh, stoffen dan. En is dit nou een, een, een Nederlands uh, onderzoek... en dus ook een Nederlands patent, zeg maar? Ja, dus we werken nu samen met een, een aantal Nederlandse bedrijven... maar ook internationale bedrijven... om dus die, uh, die algenfabriek uh, uit de grond uh, te stampen straks. En als dat lukt, dan kan dat uiteindelijk over de hele wereld uh, verspreid worden. Ja. Ja. Veel succes! Dankjewel. En dank voor de uitleg, Corinne van den Berg. Alge bij TNO. Ja. Dit is Radio 1. Het finaal door het Meghans. De Israëlische oud-premier Sharon is in besloten kring begraven. Het gebeurde met militaire eer op zijn boerderij in de negev woestijn Sharon ligt er naast zijn echtgenoot uh, Lili, die in 2000 overleed. Vanmorgen werd hij herdacht in het Israëlische parlement. Daarna werd de kist door militaire naast de rot gebracht waar Sharon woonde. Er is opnieuw actie gevoerd bij een locatie van de Nederlandse aardoliemaatschappij in Scheemda. Twee leden van de actiegroep Groningers in opstand Oldampt hadden een spandoek gehangen aan het hek rond het terrein. Ze maken zich zorgen over de aardbevingen in de provincie... die worden veroorzaakt door de gaswinning. Het kabinet wil dat gevangenen gaan betalen om in de gevangenis te zitten. Staatssecretaris Teve wil dat ze 16 euro per dag gaan betalen. En ook ouders van veroordeelde minderjarigen... zouden moeten bijdragen aan het verblijf in de gevangenis. Het voorstel van Teven wordt nu bekeken door deskundigen... van onder meer de Raad voor de Rechtspraak. En op de Westerschelde is een grote zoekactie aan de gang... naar iemand die overboord is gevallen... van de veerboot tussen Vlissingen en Breskens... Getuigen zag dat de man in het water viel, het is onduidelijk of dat per ongeluk gebeurde of dat hij is gesprongen. Dat zijn de hoofdpunten. Radio 1 vandaag met Jan Mom en Suzanne Bosman. U hoorde het al eerder in de uitzending. Verslaggever Joris Kreugel is in het Tergooi ziekenhuis in Hilversum. En daar is zich bij een inwendig onderzoek van een meneer van 70. Bij die meneer is bloed in zijn ontlasting gevonden. En nou, we zijn daar vandaag. Omdat uh, vandaag het bevolkingsonderzoek naar darmkanker van start is gegaan. Iedereen tussen de 55 en 75 jaar krijgt een uitnodiging om daar aan mee te doen. Op termijn zal het bevolkingsonderzoek veel levens moeten redden. Maar niet iedereen in de medische wereld is daar positief over. Ons verslaggever Joris Kreugel is daar dus nu bij dat inwendige onderzoek in het Tergooi ziekenhuis. Joris de voors en de tegens volgens de maag, darm en leverarts... Marianne Smits van het Tergooi ziekenhuis. Er zitten ook wel voors en tegens aan dit onderzoek. Het verschil met toch baarmoeder, halskanker en borstkanker... bevolkingsonderzoeken zijn dat dat toch minder belastende onderzoeken zijn... in vergelijking met een darmonderzoek... Uh, en daarbij is zo'n coloscopie en zo zo'n darmonderzoek toch een onderzoek uh, waarbij zich in een klein percentage mogelijk complicaties kunnen voordoen. Een darmperforatie. Uh... Ja, een darmperforatie is één van de twee meest voorkomende uh, complicaties. Dat is eigenlijk dat er een gaatje in de darmwand ontstaat. En de tweede meest voorkomende complicatie is een bloeding. Uh, dat kan beide wel weer goed behandeld worden. Maar in een nog kleiner percentage, als dat heel ernstig verloopt... dan kan iemand daar zelfs aan komen te overlijden. En dat zou dan gaan om 8 tot 10 patiënten per jaar? Nou, er is een schatting gemaakt. Maar dat betreft toch een, een patiëntengroep... die je niet kan vergelijken met deelnemers aan het bevolkingsonderzoek. Daar zit bijvoorbeeld ook relatief een oudere groep patiënten bij. Die natuurlijk bij een complicatie minder goede kans hebben voor de behandeling daarvan. Dus... Maar hoe kijkt u er zelf tegenaan? Ik denk zelf dat, dat de voordelen toch erg groot zijn. Maar ik zie wel degelijk ook de risico's en de nadelen. Uh, daarom denk ik dat heel belangrijk is dat patiënten heel goed worden voorgelicht. Uh, over de voor- en tegen's. Patiënten die krijgen dan die informatie thuisgestuurd voor het bevolkingsonderzoek. Uh, maar daar staat niet alles in. Nee, dat is natuurlijk een folder waar zoveel mogelijk uh, in uh, verteld wordt, maar er zal ongetwijfeld ook vragen oproepen. En vandaar dat wij ook aanstaande donderdag een voorlichtingsavond in ons ziekenhuis hebben georganiseerd om uh, extra uh, informatie te bieden en om ook vragen van uh, eventuele deelnemers te kunnen beantwoorden. Oké, okay, dan komt. Ja, ik denk dat we wel een transfer zit. zitten. Dus uh... ja. ja dat... Van links naar Artsen die sceptisch zijn over dit bevolkingsonderzoek... zeggen ook van ja, mensen kunnen psychisch ziek worden, angstig worden. Uh, nee, het is natuurlijk zo dat uh, die ontlastingstest uh, wordt gedaan. 7% daarvan is de verwachting dat er bloed wordt gevonden in ontlasting. Hè, het wordt wel uitgelegd in een folder dat mensen niet meteen heel ongerust hoeven te zijn. Want van de mensen die bloed in ontlasting hebben... heeft ook maar, ja, maar 7%... Darmkanker, hè, Maar de mensen bij wie poliepen worden gevonden ja, dat is, krijgt geen stempel ziek. Dat, die kan je preventief verwijderen. Uh, en bij die mensen voorkom je juist uh, dat ze patiënt worden. Ja, dus op korte termijn kan er uitsluitsel worden gegeven aan mensen of ze wel of niet iets hebben. Uh, vroeger had je wc's, uh, als je dan je grote boodschap deed... dan kon je nog kijken, tegenwoordig valt de grote boodschap ver weg in het water. En je kan het eigenlijk ook niet eens meer zien of je wel of niet bloed hebt in je ontlasting. Maar desalniettemin blijft het toch altijd goed om, om de ontlasting wel te bekijken. Want, uh, ja, maar ja. hoe kan je dat bekijken als het ver ja. in de pot valt? Ja, dat is ook lastig, dat is een stuk lastiger. Het wel je grijpt wat... hem er niet uit. Het is wel zo dat als er wat bloed bij zit en het is niet significant... Dat toch al snel een rode kleur geeft in het water in het toilet. Is er eigenlijk ook iets aan te doen, voorkomen? Dat is beter dan genezen, maar... Ja, kijk, risicofactoren zijn inderdaad als in de familie voorkomt... waar je natuurlijk zelf geen invloed op hebt. En verder een aantal ongezonde dingen zoals roken, vet, eten en dergelijke... hebben allemaal wel invloed. Maar ja, zelfs al leef je heel gezond... dan kan je nog steeds natuurlijk niet, vaak niet voorkomen dat je darmkanker krijgt. Um, we lopen hier naar de uh, uitslaapkamer. Dat is een speciale afdeling waar mensen rustig uh, hè, wakker kunnen worden van de roes. Daarna uh, wat te eten krijgen, een kopje koffie. En daarna, uh, als ze echt helemaal goed wakker zijn, een gesprek met de arts uh, over de uitslag van het onderzoek. En dat uh, gaat u nu vertellen? Ja, dat ga ik nu doen. Uh, hoe heeft u het onderzoek ervaren? Ja, perfect. Pijn gehad? Nee, helemaal niet. Het was echt... Nee, helemaal uh, niet. Het is goed nieuws, want er zijn geen ernstige afwijkingen gevonden. Oké, okay. oh, daar ben ja. ik helemaal blij om. Nou, u wilt gelukkig een wc-pot met een uh, plateautje. Ja, dank u. U heeft het goed kunnen herkennen. Omdat, uh, dat uh, veel de mensen uh, die uh, kijken uh, helemaal niet. Bevolkingsonderzoek, is dat dan nog nodig eigenlijk, voor deze manier? Het hangt eigenlijk van... het poliepuitslag af. He, of u nog een keer terug moet komen of niet. Maar als er eigenlijk geen poliepen zijn gevonden, dan hoeft iemand tenminste tien jaar niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. En als iemand dan nog beneden de 75 is, dan wordt u na tien jaar wel weer een keer opgeroepen. Maar dat is voor u niet aan de orde. Ja. Ik zou weg mogen blijven. Ja, precies. Ja. Als hij eenmaal 80 is, dan, ben je, dan val je weer buiten die risicogroep? Of, uh... Ja, het is zo dat uh, de doelgroep van bevolkingsonderzoek is tussen de 75 en de 75 jaar. Uh, en dat is bewust voor gekozen omdat duimkanker in deze groep het meeste voorkomt. En omdat ook boven de 75, wordt het natuurlijk toch wel een belastender onderzoek onderzoek om te ondergaan. Dus dat speelt ook een rol. Maar zou u zelf zo aan zo'n bevolkingsonderzoek meedoen? Want, ja. ja, zeker. Ik vind het heel belangrijk. In elk ding wat in de ziekenhuis gebeurt... Bedoel, overal zit een risico aan wat je doet eigenlijk. Dus nou, die risico, dat vind ik uh, ten opzichte van... Uh, wat er eventueel aan de hand kan zijn, vind ik dan... Uh, dat is dan helemaal weg dan een dat kleine risicootje. We zitten weer tegenover een frisse ja. meneer en geen patiënt meer, hè? Nee, absoluut gelukkig niet, hè? Nee, nee, ja, bent u blij? Wel. Ja, helemaal. Dank u wel. Ja, zeker. Ja, ja. ja. Ja, zo weer weg en dan uh, kunnen we weer tegenaan. Hè? Feestmaaltijd eten, een glaasje wijn erbij. Ja, zo is het. Dat is heel <laughs> belangrijk. Nou, Sterk in ieder geval. Ja, succes. U. Ja, dank u wel. Hè? Radio 1 vandaag. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. Zo'n 75 basisscholen en middelbare scholen krijgen op dit moment te horen of ze zich dit jaar excellent mogen noemen. Het gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst nu aan de gang in de Nieuwe Kerk in Den Haag. En daar is ook NOS-verslaggever Ewout de Bruin. Ewout, wat is daar allemaal al bekendgemaakt, daar in die Nieuwe Kerk? Nou, daar is onder andere bekendgemaakt, Susanne, dat uh, staatssecretaris Dekker van Onderwijs vindt dat die excellente scholen, uh, die scholen die dat predicaat krijgen, dat die, die zich niet alleen moeten gaan inzetten voor hun eigen school, maar dat die ook gewoon om zich heen moeten kijken. Dekker opperde onder andere het plan dat directeuren en docenten van excellente scholen ook eens op scholen in de buurt moeten gaan lesgeven. Met als gedachte van ja, jullie kennen en kunnen het goed. Jullie hebben door hoe je in een school naar een hoger plan kan tillen. Om maar eens zo'n term te gebruiken, die hier binnen dan ook gebruikt wordt. En dat zou je, moet je niet voor jezelf houden, want we doen het met z'n allen: dat onderwijs. Ja, dat zijn plannen die hier bekend worden gemaakt. En voor de rest zie je heel veel kinderen. Um... Maar ook natuurlijk schoolleiders eh, die hier in grote talen zijn in de Nieuwe Kerk. Die op het puntje van een stoel zitten. Ik ben maar even naar buiten gelopen, want anders zou ik het programma verstoren. Ze zijn nu in gesprek met elkaar. Zometeen komt premier Mark Rutte en dan weten we meer. Ja, Je zei al, de staatssecretaris vindt dat scholen niet op hun eentje excellent moeten gaan zitten zijn. Er zijn denk ik meer criteria waar zo'n school aan moet voldoen. Ja, natuurlijk. Zo'n school moet bijvoorbeeld heel erg goed de ouders weten te betrekken. Uh, zo'n school moet de samenwerking bevorderen. Uh, zo'n school hoeft niet per se, want dat zou je misschien denken... zo'n school hoeft nou niet per se alleen maar excellente leerlingen af te leveren. Het kan best een school zijn waar een deel van de leerlingenpopulatie het helemaal niet zo goed doet. Maar als die school dan maar goed zorgt dat die leerlingen begeleid worden... dat de ouders erbij betrokken worden dat ze misschien nieuwe lesmethoden gaan ontwikkelen... of op een andere manier gaan kijken hoe ze uitvallers beter bij school kunnen betrekken. Dan kan je dus excellente school worden eh, zonder dat al je leerlingen het goed doen. Eh, ik vroeg aan Dekker van ja, het zijn er 140 die genomineerd zijn. Zo'n 70 die vandaag dat predicaat krijgen. Er zijn in Nederland ook duizenden scholen, is niet een beetje weinig. Hij zei ja, het is een begin, we zijn vorig jaar begonnen... Moet zich uit gaan breiden als een olievlek over het land. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat alle scholen excellent zijn. Dus hij ziet het vooral als een leerproces. Goeie onderwijs, uh, leuke activiteiten. Uh, iedereen gaat heel leuk met elkaar om. Ja? Suheila, uh, zo heet je toch? Suheila. Oké. Okay. Um, is het anders op de Van Ons school dan op andere scholen, denk je dat? Ja, een beetje denk ik. Uh, waarom? Uh, bij ons gaat het samenwerken heel goed. En bij ons, uh, bij alle ja, dingen op school, worden de ouders, de kinderen, allemaal bij elkaar ook erbij getrokken. Niet alleen dat we de jva iets bepalen. Je doet het met z'n allen? Ja, we doen het met z'n allen. En uh, bij ons uh, is allemaal, je mag, iedereen is welkom. Iedereen uh, werkt samen, hoe, hoe Svela zei. En uh, het is heel leuk. En het is heel spannend, hè? want we staan nu voor de Nieuwe Kerk in Den Haag... en jullie school kan weer een excellente school worden. Ja. Wat hebben jullie daaraan gedaan de afgelopen maanden... om te zorgen dat jullie weer genomineerd zijn? Um, eigenlijk niet zoveel, maar... Achter de schermen misschien, de juffen en de meesters. Vraag ik even aan Mariska Groen, een van de docenten. Moeten jullie er hard aan trekken om weer die nominatie te krijgen? Nou, wij zijn altijd keihard aan het werk. Dus het is voor ons niet veel anders... We willen altijd alleen maar beter worden. En hoe doen jullie dat? Wat, wat zorgt dat jullie boven de andere scholen uitstijgen? Uh, nou, wij, wij, zijn, wij willen alleen maar beter worden. Dus uh, ook al gaat het goed, willen we nog beter. We zijn altijd aan het kijken van uh, uh, hoe kunnen we nog beter lesgeven. Hoe kunnen we nog meer de kinderen eigen verantwoordelijkheid geven. Uh, hoe kunnen we nog meer de ouders erbij betrekken. Dus we zijn altijd op zoek naar vernieuwingen en kijken hoe het nog beter kan. Ja. Nou dames, gaan, we, gaan, gaan jullie winnen zometeen? Gaan jullie weer een excellente school worden? Hopelijk. Ik denk, ja, ja. Je hoopt het. Ja, maar zo niet. Maar toch, we zijn altijd gewoon trots op onze school... en doen het niet voor de prijs, maar... Ja. Nou, dat klinkt ook wel best excellent. Ze doen het niet voor de prijs, want ze zijn sowieso al trots op de school. Ja, Ewout de Bruin, een spannende middag dus hè, voor deze kinderen. Ja, klopt. Uh, dit was een excellent antwoord. He. Want dat was een beetje ingestudeerd, zeiden ze later wel. Ah. De kinderen van de Van Oostade School in Den Haag. Ik ga snel weer naar binnen. En straks op Radio 1 horen we wie er gewonnen heeft. Horen we het van je. Bruin. Don't go all coy Don't turn it round on me Like it's my fault Why? You waste that time When your heart ain't in it And you're not satisfied Down the cold shoulder. Het is met ons seksleven na zoveel jaren huwelijk vaak droever gesteld. De passie is weg, het wordt moeizaam zwoegen. En als ook 50 tinte grijs niet meer helpt... dan grijpen we naar second love voor nog wat spanning buiten de deur. Dat is althans de bevinding van journalist Marleen Jansen. Na vele gesprekken die zij vooral met vrouwen over dit onderwerp voerde... Goedemiddag mevrouw Jansen. Goedemiddag. Ja, We hebben het over uw boek, uh, dat heet alleen voor vrouwen. betekent dat dat ik eigenlijk nu moet vertrekken? Nou, het liefst wel. Het liefst wel. Nee, ik heb het geschreven voor vrouwen. Ik heb hem ook helemaal gericht op hen. Mm -hmm. Er staan ook allemaal verhalen in van vrouwen zelf. Dus ik dacht, over hen ga ik schrijven. En die mannen, dat komt vast later nog een keer ja. door. Ik blijf mannen. er toch even bij als je het goed vindt. Ja, uh, is het zo erg met ons seksleven? Nou, het is wel veel minder goed gesteld dan we altijd denken. Want wat je ziet op tv en uh, nou, ik ga naar de bioscoop of uh, kijk op internet, dan zie je altijd enorm gelukkige mensen. Die de sterren van de hemel vrijen en waar alles ook altijd vanzelf gaat. Hè? Iedereen krijgt uh, aan de lopende band orgasmus. Nou, in de, in de werkelijkheid is dat natuurlijk heel anders. Want als je eenmaal de verliefdheid voorbij bent, ja, dan loopt die seks niet meer vanzelf. Dan wordt het allemaal wat uh, moeizamer, dan moet je er meer moeite voor doen. En mensen raken dan uh, snel in paniek, want dan denken ze: Oh God, ik heb geen zin meer. Dus dan worden ze verliefd op de buurman en zo. Ja, drama. Nou, maar u hebt met heel veel vrouwen gesproken ja. voor uw werk. En u zei: Ik ben, ben ook in heel veel uh, uh, uh, spreekkamers geweest van allerlei deskundigen. U schrijft in uw boek: Ik heb kilometers gelopen van de, he, door de gangen van de ziekenhuizen mm -hmm. van de ene naar de andere deskundige. Kom je inderdaad alleen maar treurige verhalen tegen na zoveel tijd? Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op de regel. Er zijn, er zijn vrouwen die het wel heel erg fijn hebben met hun partner. Man of vrouw. Maar het gros is niet heel erg happy. Als je ook aan de Nederlander vraagt... wat voor rapport, rapportcijfer zou je je seksleven geven? Nou, dan is het antwoord een schamele zes. Nou, ja, ik weet niet. Volgens mij kan het beter. Nee, ik zou toch streven naar een acht? Hoe kan het nou, beter? Ik heb een boek geschreven over de oosterse visie op seksualiteit. En uh, we kunnen een heleboel leren van die oude Chinezen. Want elke vrouw wil natuurlijk een vallei-orgasme. Oh, en dat is? Aha, dat is een uh, fantastisch orgasme waarbij alle toeters en bellen gaan rinkelen. En dat krijg je door de Oosterse filosofie te bestuderen. <laughs> nou, door boeken te lezen. Nee, je moet uh, op cursus. Je moet uh, trainen. Ja. Uh, jezelf orgastisch leren maken. Net zoals je op les moet om te leren autorijden. Wat leer je in de autorij, van van de autorijleren? Leer je waar zit het gas? Waar zit het, het, uh, de koppeling? Hoe schakel Hoe het als het naar ja. Ja. Zo kun je ook je lichaam aansturen. En dat weten ze in China wel en hier niet? Nou, het bijzondere is, in China is die kennis bewaard gebleven. Het is al duizenden jaren oud. Het is echt niet een nieuw ding wat ik nou bedacht heb. Het bestaat al duizenden jaren. En het was altijd geheime kennis die aan het hof van de Chinese keizerinnen... Uh, bekend was. Dus de hmm. keizerin en moeders gaven die kennis door aan hun dochters. en, en die Het is ook niet zomaar een orgasme. Hè? Niet een, alleen een fijn orgasme, maar ik geloof dat je kan er de hele dag licht orgastisch van zijn. Ja, hij. als je de technieken goed beheerst, zoals dus je goed kan leren, leert gas geven en remmen, yeah. kun je jezelf licht orgastisch maken. Heeft niets met geilheid te maken, oh. maar met alles met geluk en gemak. Dus dan kan je heel goed werken, heel goed presteren, heb je een kortere lont, ga je niet meer uitvallen tegen je man... ben je zo. leuker tijdens het voorlezen naar dus je, je kinderen. staat gewoon lekkerder in het leven. Precies. Ah. En weet je wat ik nou zo jammer vind? Want ik werd daardoor natuurlijk toch als man ook heel nieuwsgierig... naar dat Vallei-orgasme. Maar... En jaloers, hè? Nee, nee, helemaal niet. Ik ben wat dat betreft vrij... Uh, ik gun het iedereen. Maar <lacht> je kan in uw boek helemaal niet lezen hoe je het moet bereiken. Ja, maar... Um, dat is waar. Ik, ik, ik vertel in het boek vooral waarom je het moet leren. En ik licht absoluut een aantal tipjes van de sluier op. Bijvoorbeeld over hoe je bepaalde oefeningen met je bek en bodem gaat doen. Maar wat ik al zei, je moet op training. Je kan ook uit een boek niet leren hoe je de marathon loopt. Dan moet je die sportbroek aantrekken en die sportschoenen en naar buiten. Dus hier bij moet je... Maar iets meer had u er wel over kunnen zeggen. Wat nou de de, de, de, de van. Daarvan... Ik bedoel, je koopt een boek als het goed ja. is. Hè, met, omdat je wil weten hoe werkt het dan En vervolgens krijg ik van u te horen. Je moet op cursus. Ja. En die cursus kost geld, neem ik aan. Ja, die cursus kost geld. Kijk. Maar ik leg ook uit in het boek hoe dat zit. Wat je gaat leren tijdens die cursus. En dat is het volgende. Je leert je orgastische energie vergroten. Hoe leer je dat? Maak jezelf orgastisch. Hoe doe je dat? Door aan zelfbeminning te doen. En dan wat je dan gaat leren zelfbemining. is... zelfbeminning, solo soloseks, masturbatie. Ik gebruik nette woorden, daar ben ik een voorstander van. Je leert gas geven en remmen met je orgastische energie. En zo maak je jezelf steeds, steeds, steeds, steeds orgastischer. En als je dan aan de rand van de klif belandt en uitkijkt over het vallei, dan ga je daarin als een paraglider. En dan zwiep je van rechts naar links, naar rechts, naar links. En heel langdurig Intens orgasme, een, een en het is etnia? niet moeilijk om te leren. Alle vrouwen kunnen dit leren. En, en die cursus uh, ga je dan uh, groepsgewijs of hoe nee, moet je dat voorstellen? Samen nee, met een nee. leraar? Of... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, ga niet masturberen in de groep, want daar ben ik echt geen voorstander van. Nee, iedereen, het is een e-learning cursus, dus je leert via internet online. En dat betekent dat je veilig in de bescherming van je eigen slaapkamer met de deur op slot naar lessen luistert en bepaalde instructies volgt van de juffrouw, niet van de leraar. En dan zijn vrouwen dus, als het lukt, bevredigd. En, en meer dan dat zelfs, begrijp ik. Maar die mannen mm -hmm. die moeten het maar uitzoeken. Nee, kijk die mannen, ik ga natuurlijk geen les geven aan mannen. Dat lijkt me niet zo uh, betamelijk. Daar zijn uh, mannen voor. Dus uh, er komt in de toekomst zeker... een. Nog boek een cursus van... voor mannen. Ja, absoluut. <laughs> er is al een cursus voor mannen. Die heet meervoudig orgasme. Yeah. Want ja, de man moet eerst leren hoe hij van zijn pornoverslaving afkomen, oh. afkomt. W want dat is ook nog een probleem. Ja, maar dat is een heel, heel een maatschappelijk onderwerp. probleem. Dat is een enorm maatschappelijk probleem. Mm -hmm. True. Ja. Wat u uiteindelijk wilt is dat, dat iedereen beter in zijn vel zit... en daar makkelijker mee omgaat, makkelijker met seksualiteit... en zijn eigen lichaam omgaat. Dat, ja. Daar komt het uiteindelijk uh, op. Neer. Ja, ik ben er ook van overtuigd als vrouwen uh, seksueel tevreden zijn... worden het prettiger mensen, rustiger. Je krijgt meer vitaliteit, meer creativiteit... Je wordt, je wordt een gelukkiger mens. En daar leg je dan begrijp ik 347 euro voor neer. Ja. Uh, aan, aan iedereen om uh, de afweging te maken of dat de moeite waard is. Dank voor de uitleg in ieder geval Marleen Jansen over het boek Alleen voor Vrouwen. Een uh, goed betaalde baan in een groot kantoorgebouw op de Zuidas. Nou, dat lijkt heel mooi. Maar eigenlijk stelt het allemaal bitter weinig voor. Dat stellen de Oud-Zuidas-medewerksters van schrijverscollectief Zo Zuidas. in het boekproject Dromenland. Laura Kors ging lunchen met een van de schrijvers, Karima Onflin. En u raadt het al uh, waar ze dat deden op de Zuidas. Zitten we nu een beetje in het Hol van de Leeuw? Um, ja, dik is wel uh, eigenlijk ja, het Hol van de Leeuw van de Zuidas. Uh, daar wordt geluncht. Door de advocaten, de accountants, de investmentbankers. Karima O'Flynn is een van de drie vrouwen die het schrijverscollectief zo Zuidas heeft opgezet. En zij schrijven over de, het bizarre toneelspel wat uh, iedere dag wordt opgevoed op de Zuidas. Kun je dat toneel schetsen? Ja, ik denk dat het toneel is dat er een hele hoop uh, ja, jongens en meisjes, want het zijn voornamelijk best wel jonge medewerkers, de Zuidas elke dag uh, in een grijs pak hun uh, Barbie en Ken uh, Outfit eigenlijk uh, aantrekken om ja, een paar uur te gaan knallen achter een computer. Dat heb jij ook gedaan. Ja. Jij bent advocaten van huis uit? Ja, en uh, ja, ik werkte als uh, advocaat in MA Merchants Acquisitions, uh, Fusies en overnames. En uh, dat is eigenlijk een beetje het kern van wat er op de Zuidas gebeurt. Hoe lang heb je dat gedaan? Dat heb ik ongeveer 3,5 jaar gedaan. En een grote rol is weggelegd voor witte piemels en pakken. Ja. Ja, de Zuidas is een vrij uh, heterogene bevolkingsgroep. Um, de, de hoofdmoot is wit, Pimo en pak. Als je een uh, vrouw bent of een kleurtje hebt... dan uh, zal je nou ja, misschien een paar jaar meedraaien... maar vervolgens verdwijnen je in de grote Bermuda-driehoek... om nooit meer gezien te worden. Uh, en uiteindelijk uh, ja, blijven er bepaalde types over. En dat is inderdaad wit, Pimo en pak. Kun jij op basis van jouw ervaring op de Zuidas een inschatting geven van de mannen die naast ons zitten. We zitten aan een tafeltje. Ja, dat is heel grappig dat je dat nu zegt. Want we zitten echt nu op, uh, ja, op de T-splitsing van types op de Zuidas. Aan de linkerkant zitten twee vrij gelikte uh, ja, mannen... met uh, goed gekamde, vlotte kapsels en mooie pakken. Ik zou zeggen, dat zijn investmentbankers. En aan de rechterkant zitten twee... ja, hoe zeg je het... Mannen met um, een gako pak, zou je kunnen zeggen. Een gako? Ja, van de gako. Ja, nou ja, niet zo'n heel speciaal pak, laten we Een zo soort zoetsupply. Ja, maar zoetsupply is dan nog best wel leuk. Maar, nou ja, oké. Okay. Anyways, eh, dan kan je van zeggen dat ze misschien, als ik er zo naar kijk en ze niet al te hard probeer aan te kijken, dat het accountants zijn. Accountants? En? Investment Bank. Zal ik even vragen? Mag ik heel kort wat vragen? Ja. Wat, wat doet u voor uw uh, beroep? Ik heb daar geen interesse in. Oké. Okay. So, ja, wat doet u? Doe ja. ik. Nee? Ja, zo gaat dat. Uh, ja, je praat er niet over, hè. Op de Zuidas hou je je mond in ieder geval wel tegenover de radio. Dat is niet zo chic. Mag ik vragen wat u doet voor de post? Consultant. Consultant. En, en, en u? Verkopen. consultant. U Verkoopt consultant. Ja, ja, ja. U doet een soort van mensenhandel. Ja. Ja, slavernij. Maar dan, maar dan met de goede verdienste, ook voor de consulten zelf. Dus. Een win-win situatie. Een win-win slavernij. In hoeverre is uh, zo Zuidas, jullie schrijverscollectief... een product van misschien toch wat uh, gedesillusioneerde, niet zo blijen, we hebben het net niet gemaakt... Uh... Types die hun gram willen halen. Nou, ik denk dat, dat zo als is begonnen toen we er nog zaten. En toen de crisis toesloeg. Ik denk dat in die zin het wel een desillusie was. Omdat je ja, met de crisis eigenlijk zag. Oké, okay, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Hè? Is het een soort gebakken lucht waar je aan bijdraagt? Op dit moment draait in de bioscopen The Wolf of Wall Street. Met Leonardo DiCaprio van Martin Scorsese. Heb je de film al gezien? Ja, ik heb de film toevallig gisteren gezien. Ik vond hem echt geweldig. Um, ik... Herkenbaar? Nou, ik denk wat er herkenbaar is, is um, wat, wat je ziet, is uh, hij zet een, een soort investment firm op en die noemt hij Stratton Oakmont. Een hele chique, impressive name. Um, en, maar daarachter ja, gebeur, gebeurt eigenlijk niks. Het is een beetje gebakken lucht. En ik denk dat in die zin, de Zuidas daarmee wel te vergelijken is, het lijkt heel impressive. Het lijkt heel indrukwekkend, die grote spiegeltoren. Maar wat er nou echt gebeurt, ja, is dat nou heel erg belangrijk? Mwah. Er zitten bijvoorbeeld hiernaast aan het tafeltje mannen... met heel veel paparazzen. Het lijken platte gronden van deze of geen, maar het zou best wel kunnen zijn dat het zijn privé appartementje... ergens in de Costa Brava is... en dat die contactdozen aan het aanwijzen is. Nou, dat is heel grappig dat je het zegt... want de grootste obsessie van Zuidasters is omroerend goed... en hun eigen huizen. Uh, ja, een groot deel van de tijd... Uh, worden de zakelunches denk ik ook besteed... aan het vergelijken van prijzen... en het, uh, en het bespreken van bouwplannen... voor de extensie van een... Uh, Huis in Zuid of zo. Dus ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, ja. ja tot slot. Mijn partner werkt ook op de Zuidas. Is zo'n witte man met een piemel in een pak. Nou, wat leuk. Gefeliciteerd. Nee, maar die zijn ook Maar leuk. hij is wel ja. heel lief voor de kinderen. Ah ja, nou, heel fijn. Dan heeft hij een masker op, op kantoor op waarschijnlijk. En dan zet hij dat thuis weer af. Daar word ik een beetje bang van. Vind je dat eng? Ja, nee, dat, ja, dat is een beetje, dat is de als way, hè. Dus uh, thuis hartstikke gezellig en vrolijk. Uh, hoppo-paard spelen en dan, uh, dan hupt dat masker op voor de spiegel. Zichzelf even op de borst slaan. Vandaag wordt een mooie dag. Op het fietsje en uh, ja, corporate Ken. Ja, dan gaat hij iedere dag weer, um, weer fris beginnen op de Zuidas met, uh, met een pokerfeest. Zo gaat dat daar. U hoorde Karima O'Flynn van Schrijverscollectief Zo Zuidas. Nieuws. Heeft een nieuw geluid. Lara Rensen is verhuisd. Ja, hoe niet verder, hè? dat is toch de grote vraag. Elke werkdag van half vijf tot zes. Denkt u zal het daarbij blijven? Nou, vooralsnog wel het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Elke werkdag van half vijf tot zes. Dan horen we dat hier op Radio 1. Het nieuws van, van alle kanten. Alle kanten.